De vrouwen wezen dit af omdat weduwen van slachtoffers van het bloedbad in Rawagede elk twintigduizend van Nederland hadden gekregen. In Nieuwsuur zei minister Timmermans dat ook in de zaak van de weduwe op Sulawesi... het principe van Rawagede voorop moet staan. Schade vergoeden en spijt betuigen. Advocaat Zegveld, die de slachtoffers bijstaat, is blij. Dat dit nu spoedig gebeurt, Verheug mij zeer, zei Zegveld in Met het oog op morgen.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 Voor het eerst in tien jaar heeft Apple minder winst geboekt. De winst daalde het afgelopen kwartaal naar 9,5 miljard dollar. Toch zijn de resultaten minder slecht dan analisten hadden verwacht. In de handel na beurs op Wall Street ging het aandeel Apple... na de bekendmaking van de resultaten bijna 4 omhoog. Het bedrijf verkocht de afgelopen drie maanden wereldwijd... meer iPhones en iPads. Dan het weer. Droog en opklaringen. De minima liggen rond 6 graden. Overdag in het midden en zuiden zonnige periode. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Ja, uh, nacht, Welkom terug. Dit is het tweede uur van Casa Luna. En dat is het uur dat, uh, dat de luisteraars bij ons aan het woord komen... Voorlopig zijn de gasten hier ook nog in de studio aan het woord. Gezellig. We zijn er nog een lekker wijntje aan het drinken hier. Want het was feest voor Eijprins, Prins, hè, dus die mag nog even wat langer blijven borrelen. Maar we gaan ondertussen wel gewoon door met de uitzending natuurlijk. En uh, ja, ik weet niet of u het eerste uur gehoord heeft. Dat ging over uh, de verhalen en de Petersburg, Petersburgse vertellingen compleet in één deel. Nieuwe vertaling van Gogol, uh, de Russische bibliotheek is dat, van de uitgeverij van de Oorschot. Dus uh, ja, dat is, een, dat is een mooi boek. Daar hebben we het net over gehad. De vertaling van A.E. Prins. En daar heeft zij vandaag een prijs mee gewonnen. Een vertaalprijs. Dus vandaar dat zij te gast was. En uh, vandaar dat wij het in twee uur ook gaan hebben over uh, taal. Taalproblemen zou je kunnen zeggen. Vertalingen. Want we komen allemaal wel eens in het buitenland. En dan kom je toch uh, voor rare... Uh situaties te staan soms, als je even niet meer weet wat je moet zeggen. Bijvoorbeeld als je verliefd wordt en je wil graag even met iemand praten en dat lukt niet zo. Nou, ja, dan kan je nog vriendelijk glimlachen en dan kun je wel allerlei andere dingen verzinnen, maar dan speelt de taal wel soms een lastige rol. Zelf, dat, dat zou ik nog vertellen, dat was... Uh, dat, dat had ik net beloofd. Ik was een keer in, uh, in, in Corsica, daar kwam die muziek net vandaan, en toen... Um, was er was wel ergens zo'n bord, maar dat, daar dat begrepen wij allemaal niks van. Maar het bleek dat daar ergens op, op zo'n bord of op, op een aanplakbiljet stond. dat er markt zou zijn. Dus dat we de auto's daar niet konden parkeren. Maar dat hadden wij wel gewoon gedaan. Dus wij komen daar, wij zouden uh, die stad weer gaan verlaten. Ik weet niet meer precies in welke stad dat was op, uh, op Corsica. Uh, maar om onze auto heen stonden allemaal marktkraampjes. Dus die ene, wij moesten echt wachten tot die markt voorbij was. Ze hadden we ook nog een bekeuring gekregen, tot overmaat van ram, Want op de plek waar onze auto nu stond, stond normaal gesproken een marktkraampje. En die meneer van dat marktkraampje, die kwam later naar ons toe toen de markt voorbij was. En die zei tegen ons. Oh, die, die bekeuring hier op Korsika kun je gewoon verscheuren, hoef je niet te betalen. Maar die man had dus uh, niet op zijn vertrouwde plekje gestaan. Hij had waarschijnlijk een enorme inkomstenderving, maar was toch heel vriendelijk tegen ons. Dus dat was een taalprobleem, heel praktisch taalprobleem. Ik heb natuurlijk wel meer problemen met de taal gehad. Maar misschien heeft u ook mooie ervaringen, of minder leuke ervaringen, uh, en dan hebben we het dus over taalbarrières, bizarre situaties... mooie misverstanden of uh, vakantieliefdes zonder woorden. Als u wilt bellen, dan kan dat. 0800 1121. 11 Casaluna.ncv.nl, uh, voor als u wilt mailen. En we hebben voor de Twitteraars hekje Casaluna. En uh, ja, ik had de computer opgestart, maar daar is iets misgegaan... dus dat doe ik zo meteen nog even. Ik ga nu aan de telefoon naar Ronnie of Roni. Ronnie. Ronnie. Ronnie. Ronnie. Ronnie. Hallo. Ja, hallo. Want we hebben nou, wel bijzondere ben, namen heb... vandaag in Kazerluna. Pardon? Wij, nou, dat we zulke bijzondere namen hebben. Eerst Ai en nu Roni. Ja. Waar komt ja. Roni vandaan? Wat is dat? Uh, van de heilige Hieronymus. Oh. Dat is oh. mijn patroonheilige. Oké, okay, en waar, waar was die goed in, die, die, die heilige? Ik weet het niet weten. <laughs> Zo oh. katholiek ben ik nog. Ze, ze hebben allemaal een specialiteit, die heilige. Maar, maar goed, daar komen we nog wel achter. Ja, ze is alvast. Maar daar ben ik naar genoemd. Goed. Dan die Goed, taal. Het is mijn uh, taalbarrière. van, ik kom uh, uit Mechelen, Achterhoek. Ja. En ik heb een tijd in uh, Rotterdam uh, gewoond. En daar is het zo'n beetje van, uh, bij Deventerbrug houdt zo'n beetje de wereld op. Van, uh, iemand met zo'n accent, die kan geen intelligentie hebben. Oh, dat, dat, dat zeiden ze tegen je? Ja. Dat heeft iemand uh, tegen mij gezegd. Dat was toen een meisje van 19, zelf was ik toen denk ik een jaar of 30. Ja. die zei tegen mij, van, uh, dat was in een, een, een, een cursusachtige setting... Van, uh, dat zij uh, het toch wel heel vreemd vond... dat iemand met zo'n accent zoveel intelligentie kon hebben. Dus je bent wel heel intelligent, begrijp ik nu. Ja, maar ik heb daar wel heel veel problemen mee gehad met het vinden van werk. Van Op het moment dat ze mij horen praten, dan horen ze dat accent... Maar dan hebben ze niet het vermoeden... Van dat ik ook nog een, een behoorlijke opleiding achter de kiezen heb. Ja, en, maar dat valt dus mee. Wat heb je gestudeerd? ja. Uh, oh, oké. Okay. Maar is dat alleen in Rotterdam zo of is dat overal in het land? Nou, in het westen van het land. Ja, ja. In het westen van het land, tenminste waar ik dan heb gewoond... dat is dan in de setting Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, die kant op... Van, dat ze toch al heel veel problemen hadden met mijn accent... Nou, grappig. En dan, en dan kreeg je echt geen baan. Dat was gewoon discriminatie. Ja, in principe wel, ja. Achterhoekdiscriminatie. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, de superboeren. Ja, van de graafschap. Ja, van de graafschap. Nee, maar het, het is wel zo van... van uh, ik bedoel, op papier en via de e-mail en weet ik veel wat. Dan kun je uh, je natuurlijk zo mooi voordoen als je bent. Maar op het moment dat ze je, je horen spreken dan hebben ze er toch een bepaald idee bij. Ja, en, en, en daar kom je moeilijk vanaf. Ben je daarom ook weer verhuisd? Nee, dat had een hele andere reden. Maar, uh, maar ik had dat, uh, in die tijd had ik daar wel heel veel moeite mee. Ja. En wat was dan de maar, reden uh, van... Dat uh, echt mensen mij op aan zaten te kijken... Van dat ik zo'n accent had. Ja, en dat je dan niet slim kunt zijn. En wat was dan wel de reden om weer terug te gaan? Omdat ik gescheiden ben. Oh, en, en, en, en, en, en mist je de Achterhoek dan ook? Nee, nee. Nee, maar ik verlog mijn afkomst ook niet. Ik woon nu niet meer in dat kleine dorp. Ik woon nu in Zutphen. Dus dat is toch sowieso ook alweer een hele andere plaats. Alhoewel dat ook bij de Achterhoek hoort. Maar nee, ik mis dat niet. Maar, maar het is ook zo van... Het is gewoon mijn afkomst. Ik ben daarmee opgegroeid. En het hoort gewoon bij me. Van waar ik ook woon. Heb, heb je nog geprobeerd om een beetje van dat accent af te komen? Nee, absoluut niet. Nee? <laughs> nee. Ik vind nee, het ook wel mooi. Nee, ik, ik, ik weet dat ik gewoon in woord en geschrift... Uh, kan, kan ik mij goed uitdrukken in het Nederlands. Dus het is niet zo van dat ik nie, geen Nederlands kan spreken. Maar ik, wil, ik hoef er ook niet vanaf te komen. Dat vind ik zo onzin. Hm. Zeker in het werk waar ik doe. dat, uh, dat, dat heeft helemaal, Als ik nou echt een, een hele publieke functie zou hebben... dan is het wat anders. Maar... Nee, ik, ik, ik hoef daar niet vanaf te komen. En nu ik weer in de Achterhoek woon... heb ik ook gewoon weer veel meer contact met mijn familie. En Ja, dan, dan ga je toch weer dialect praten. Ja, is het alleen maar weer sterker geworden? Ja, dat, ja ik denk het wel. Ik denk dat het erger is geworden, ja. ja. Nou, maar dan maar moet ik, ik samen er verder niet voor. Nee, zou ik ook zeker niet doen. Ik vind, nee. ik vind maar het dat is ook een taal, Marielle. Ja, dat is leuk, want dan zat ik net te denken. Wij dachten aan hele andere verhalen eigenlijk. Maar dit is heel leuk dat je hiermee gebeld, hierover gebeld hebt. Ja, maar dit is een. Ja, je zult uh, vooral, denk ik, verhalen krijgen van, met uh, buitenlands, uh, buitenlandse talen. Ja. Maar dit is ook een taalbarrière. Sp spreek jij ook Engels met een achterhoekse accent? Ik denk het wel, ja. <laughs> maar nee, ik, ik spreek vloeiend uh, Engels, ik spreek vloeiend Duits, want dat is dan ook weer het voordeel van als je. Ja, daar word je lekker dichtbij. Dan, dan kun je ook goed Duits spreken, maar ik vermoed wel dat daar ook een accent aan zit. Ja, ik denk het wel. <laughs> Ik zal je niet vragen om een stukje te zeggen, maar ik dank je wel voor het bellen. Wat do, what, what do you want to hear? Oh ja, dat is, dat is het. Deed je het nou expres of niet? Want dit klonk hartstikke achterhoek. <laughs> ja, het klonk het eigenlijk. Ja. <laughs> okay. Het klonk alsof je het deed. Oké. Okay. Doeg, dank je wel. Doeg. Paul. Ja, goedenacht. Hallo. Um, ik heb jaren geleden, enkele jaren, uh, op de Filipijnen gewerkt. En voordat ik er naartoe zou gaan, dacht ik nou. Misschien toch is handig dat ik me een beetje oriënteer uh, wat de taal is, enzovoort, voort. Ja. Dus uh, 300 jaar Spaanse overheersing, Spaans, nee, 0,0, ze spreken geen Spaans. Daar is niets van overgebleven. Ze spreken daar twee uh, talen, uh, uh, ja, Filipijnse talen, uh, de Galo en de Zaya. Ik heb dat geprobeerd in enkele jaren tijd, maar eh, op wat kleine losse woordjes na kon ik daar eigenlijk niks mee. Terwijl ik best wel aardig taalgevoelig uh, ben. Ik, ik kon er niks mee, dus dat was, dat was best wel lastig. En het tweede wat lastig is, maar dat is dus, heeft niet zoveel met taal te maken, maar meer met uh, laten we zeggen, uh, Aziatische mentaliteit. Ja. Als je iets vraagt wat ze niet begrijpen in het Engels, want je probeert natuurlijk zoveel mogelijk toch te communiceren en dan... De taal, het Engels, kunnen ze wel meestal iets mee. Maar als ze het niet begrijpen, dan zeggen ze toch gewoon, heel beleefd, yes, sir. Ja, ja, ja. Je zult nooit no, sir, horen. Dat vinden ze niet netjes, dat doen ze niet. Ook al begrijpen ze er niets van. Ook als je vraagt van, is het duidelijk wat ik aan u gevraagd heb? Dan zeggen ze yes, sir, hmm. altijd, keurig netjes. Dus dat zijn dingen buiten de taal waar je ook rekening mee moet houden. En, natuurlijk, wat... Wij ons in de westerse wereld uh, niet zo realiseren. Er uh, is toch een enorme uh, kloof aan kennis en opleiding in die landen. En, uh, ik heb uh, een groot schip in de onderhoud gehad, een marineschip. En uh, als ik dan aan een van de mensen die daarvoor uh, uh, aangesteld waren vroeg... zou je in uh, de, de, laten we zeggen, de havenmotor, dat is een klein dieselmotor... dat je wat stroom voorziet als het schip stil ligt... zou je daar de, de, de olie willen verversen? Als ze dan richting die motor lopen en ze lopen langs het kombuis... en daar staan een paar blikken slaolie... dan heb je het risico dat ze de slaolie in die motor donderen. Ja, en dat geeft natuurlijk buitengewoon ongewenste effecten. Dus je moet uh, in heel veel gevallen proberen te voorkomen... dat ze uh, hun eigen interpretatie aan een opdracht geven. Dat maakt het ook niet eenvoudig, maar best wel interessant. Ja, en, en u heeft geprobeerd die... Uh... Die talen daar te spreken. Ik, ben, ik weet nu al niet meer hoe ze precies heeten. Tagalo dat, dat was... en de Besaya is in het noorden en Tagalo is, als ik het goed heb, in het zuiden van de Filipijnen. Maar dat, maar dat is niet te doen, dus dat was niet te doen? Uh, ik heb het geprobeerd, maar uh, op een paar woorden na, zoals hout bijvoorbeeld, kahoi. Uh, en er zijn er nog wel een paar, wat losse woorden, maar, maar ik heb mij niet echt verstaanbaar kunnen maken. Ik vond het wel jammer, maar aan de andere kant. Ze spreken uh, voor, laten we zeggen, uh, voor inkopen en dat soort dingen. Wat kost iets? Dat kun je rustig doen in het Engels. Dat komt wel goed. Ja, ja. Maar wordt het ingewikkelder, dan, dan, wordt de, de, de, ja, dan wordt de kloof groot. En dan moet je heel erg goed opletten dat er geen uh, misverstanden ontstaan. Want er kunnen natuurlijk grote gevolgen uitkomen. Als ja. iemand iets niet begrijpt en die gaat het, nou, op zijn eigen houtje iets, iets, uh, iets uitvoeren... Ja, dan wordt het wel eens lastig. Ja. En, en nog even naar dat, uh, dat altijd ja zeggen. Uh, ja. Dat geldt wel voor uh, meer mensen in Aziatische landen, volgens mij. Ja. Ja, ja. Um, maar kon je dat niet een beetje horen, dat ze het niet helemaal begrepen? Nee, ik kan een heel eenvoudig uh, iets zeggen. Uh, uh, het, is een, het was een oud-marineschip en daar heb je uh, wisselspanning en gelijkspanning. Ik zal de achtergrond weglaten, maar je hebt twee soorten stroom aan boord van dat schip. Ja. En in het kombuis stond een koelkast die draait op wisselspanning. En je hebt een koelkast, een oude type, want dat was het oudste systeem, die draait op gelijkspanning. De gelijkspanningskoelkast was stuk. Dus ik... En daar stond mijn water in. Die brengt 4 liter water per dag. Oh. Dus ik vraag beleefd aan de kok in. Zou je mijn water uit die koelkast in de andere willen zetten? Yeah. En dan wordt er vrolijk gezegd. Weer, weer typisch zoiets. Yes sir. Nou, dat is geen ramp. Maar uh, ze begrepen het niet. Dus op een gegeven moment. Ik vond het ook helemaal niet zo erg. Ik kun het makkelijk zelf doen. Dus ik pakte dus dat water uit de koelkast die kapot was. En die heb ik in de koelkast gezet die nog wel draaide op het andere stroomnet. Ja, dat, dat zijn dan heel praktische dingen. En dat moet je dan gewoon even zelf zien. Ja. Je kunt er ook niet kwaad om worden. Want het zijn, zijn hele beste mensen die zich enorm inzetten. Die hard werken. Maar hun kennis... Uh, en je kunt dan ook niet voorzien dat ze het niet begrijpen. Ik kon het natuurlijk wel zien dat ze het niet begrepen. omdat het niet uitgevoerd werd, Want ze hadden het natuurlijk best willen doen. Ja, dus ik snap je het. Je kunt dat niet altijd voorzien. Nee. Uh, en dus het betekent gewoon, als je iets vraagt om te doen, dan moet je zelf altijd even in de gaten houden van, gaat het ook gebeuren? En als het gaat gebeuren, ge gaan ze dan ook doen wat ik eigenlijk graag wil. Ja, en dat is ja, niet altijd zo. Dat is een beetje de, de ja, moet ik zeggen, de, de extra veiligheid die je zelf moet inbouwen ja. op het moment dat je daar iets doet. Ja, is niet altijd ja. Ik dank je wel, nee. Paul, voor het bellen. Graag hey, okay, nog, hè? Ja, prettige dag. Dag, dag. Mevrouw Vredenburg. Met mevrouw Vredenberg uit o, Den Haag. Berg, sorry, Vredenberg. Ik bel niet over het uh, programma. He, u heeft u de heeft u de... Heeft gehad? Ik bel alleen maar dat het een hele klap was dat ik zojuist een uur geleden hoorde. Dat jullie ermee op moeten houden. Ja. En ik weet niet of men in hogere regionen beseft hoe erg dat voor mensen is die s'nachts leven. Daar ja. leef ik naartoe, naar jullie programma. Dat is echt een fantastisch programma. En ik vraag me af, hoe, wat komt daar voor in de plaats? Uh, dat weten jullie nog niet. Mag ik even één ding aan u vragen? Heeft u de radio toevallig aan? Ja. Z kunt u die heel even uitdoen, want ik hoor een echo... Hou ze uit. Oh, prima. Mooi. Is dat goed? Uh, ja, ja, dat is echt veel beter. Uh, ik vind om te beginnen heel, heel aardig dat u dit allemaal zegt, natuurlijk, uh, over ons. En wat er voor in de plaats komt, dat weten wij inderdaad niet. Ik, uh, ik heb begrepen dat dat uh, een VPRO programma wordt. Maar wat, oh, die precies, nee. wat die precies gaan doen, dat weet ik niet. Uh, het zou best kunnen dat, dat die ook een interviewprogramma gaan doen. Dat, dat, maar ik, ik durf daar eigenlijk niks over te zeggen. Uh, er altijd ordinaire programma's voor terug. Dit was een heel beschaafd, fijn programma. Ja. Dat wil dus ook zeggen... dat wij ook uh, jullie als journalisten... ook niet meer terug horen. Nee, die... En de NCRV-journalisten vind ik geweldig goed. Ja, nou, dat... Dat nou zijn ze natuurlijk niet allemaal ordineer bij de VPRO. Daar zijn ook... Dat zijn, ook... zijn even... Even goede, goede nee. mensen. Maar goed, ja, je weet het nooit en u bent hier aan gewend. En ik vind het fijn om te horen dat u... Ja. Luna uh, een mooi programma ja, vond. Dat, vind, dat... Ik, vind ik ook. Dat loopt dus af. Ja, ik denk ja. Dat, dat, dat, dat we daar wel vanuit moeten gaan, ja. Ja, dat is wat wij gehoord hebben. Ja, nou in ieder geval, ik heb er deze tien jaar van genoten. Ja, en u kunt nog acht maanden blijven genieten. En, en <laughs> ja. laten we hopen dat er daarna iets komt waarvan u ook weer kunt gaan genieten. Ja, dank u zeer. En bedankt voor het bellen. Ja, goede uitzending nog. Goeienacht, dag. We gaan even wat muziek draaien. En ik vertel u nog even dat wij uh, dit uur hebben over taalbarrières. Dus bizarre situaties, mooie misverstanden of uh, vakantieliefdes... zonder woorden die zijn ontstaan. Ja, door dat u de taal niet sprak waar u was. Of misschien of iemand anders de taal niet sprak. Maar goed, in ieder geval dat er een, een probleem was in die communicatie. Dat kan een hele leuke of ook wel hele lastige situatie opleveren. En daar zijn wij nu benieuwd naar. 0800 1121, dat is het nummer dat u kunt bellen. 0800-1121. Medelijk al naar casaluna.ncrv.nl. En twitter een hekje Casaluna. I don't need a roller or a limousine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. the fly. Paul Carrick was dit met I need you. En ondertussen zat ik nog eens even op Twitter te kijken in, uh, in, in onze mailbox. En um, er wordt niet echt veel gemaild of getwitterd over de vraag die wij gesteld hebben. Maar wel heel veel over het feit dat, dat Casa Luna gaat stoppen. Mevrouw Vredenberg belde daar net al over. Maar ook als je op Twitter gaat kijken. Maar ook de mailtjes die we krijgen. En uh, op Facebook, daar heb ik nu even niet kunnen kijken. Maar volgens mij gaat dat ook gewoon door. Dus dat wel, wel echt. Ja, klinkt misschien wat overdreven, maar dat. Dat is wel troostrijk, vind ik, dat zoveel mensen dat jammer vinden. Dus dat is echt fijn dat u dat gedaan heeft allemaal. Uh, het zou ook leuk zijn natuurlijk als u nog wat, uh, wat mailt over taalbarrières en problemen die daar beeld staan zijn. Maar nee, het is, echt, uh, het is echt bijzonder dat er zoveel reacties komen... over het feit dat wij stoppen. En uh, nou, bedankt dus. Herman aan de telefoon. Hi, hallo. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft ja. een taal, ja? een taal... Een gehad, of een... Nou, een. taalprobleem niet zozeer. Ik zie in Tsjechië. En daar spreken ze dus, uh, Nou, bijna geen Engels. Hij nou, hoort helemaal niks. Ik kom maar. Een collega mijn zoon heeft gewoon. En ik kom. Weg even, kom ik in een winkel. Dat is een grote winkel. En er drinkt iemand voor. Dus ik zeg: Je drinkt voortrut. En zegt ze in ons Amsterdams van. Uh, ja, uh, en. <laughs> uh, <laughs> daar stond ik wel even met mijn mond onder natuurlijk. Ja, een taalprobleem. Ja, maar dan helemaal andersom. Ja, precies. Want ik had nooit verwacht dat het uh, gewoon Amsterdamse was. En, en uh, is dat nog goed gekomen tussen jullie? Hebben jullie nog gezellig koffie gedronken daarna? We hebben uiteindelijk gezellig koffie gedronken, ja. Serieus? Ja, als we woonden nog niet eens zo ver, bij mij vandaan. In Amsterdam? In Amsterdam. Oh, wat grappig. We woonden allebei in Zuidoost, dus dat is wel grappig. En, en, uh, en ook in Amsterdam nog contact in, gehad? Uh, ja, ja. Uiteraard, uiteindelijk wel, maar het was wel een heel stom, uh, stomme gewaarwording. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En, uh, uh, want is dat dan typisch Nederlands daar om voor te dringen? Of doen de Tsjechen dat zelf ook? bedoel je? Ja. Nou, voor... ja, ik weet het niet. Over uh, het algemeen zijn Tsjechen heel erg. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Heel erg netjes en heel erg vriendelijk. En ook al verstaan ze je niet, ze doen wel de moeite om je te verstaan. Ja. Ik, was, ik, ik, ik was bijvoorbeeld mijn zoon, ik was op een gegeven moment, was ik, uh, uh, ik zeg nou we gaan ze wat eten. maar ik heb al mijn spullen boven laten liggen, ik zou gaan starten. Ik zeg en dan uh, neem ik geen papieren mee, neem ik niets mee. Ik heb mijn paspoort, de rest uh, neem ik niets mee. En ja. naam hadden we het gaan eten? Als we pakken de auto en ik ga rijden. We heerlijk gegeten en ik wil terugrijden de politie die hield me aan. Nou, die man die sprak dan wel, sprak dan wel Engels. Dus, wel gebrekkig, maar sprak Engels. En het hele verhaal uitgelegd. En uh, nou, in Amsterdam heb je gelijk een bon. voor Nederland. En daar was het van, nou, oké, okay, we maken er geen probleem van. U gaat nu even dat ding halen. En dan komt ze terug. En dan moest je hem even laten zien? Dan moest ik hem even laten zien. Ja. Maar voor de rest uh, was het helemaal niet snap. En als je, als je moet daar je licht aan hebben in Tsjechië in Praag... Als jij je wist niet aan of je bent, uh, dan, dan zijn ze uiterst vriendelijk en ze wijzen je er even op. Maar doe het geen tweede keer, want dan heb je wel een bon. Hm. en. is heel wat anders in Nederland. Kom je vaak in Tsjechië? Uh, regelmatig, ja. En hoe is het Tsjechisch? Helemaal niets. Oh, nooit geprobeerd? Mijn hoor? Zo, nee, mijn zoon spreekt dan wel een beetje Tsjechisch, omdat hij daar woont. of hij niet gewoond heeft. Die spreekt dan wel een beetje Tsjechisch, maar ik, nee, ik heb uh, er totaal geen woorden van. Hm. Ja, want, uh, dus daarom, daarom, daarom, daarom ben je er veel geweest, omdat je zoon daar woonde? Ja, mijn zoon woonde daar. En dan ja, daar ga je naartoe natuurlijk. Dan ga ik me ook vaak hier naartoe. Ja. En dan vliegt ik, het kost bijna niks. En, en uh, je Engels, is dat goed? Mijn Engels is vrij goed. Hm. Ik, uh, ik had er negen voor Engels. Dus ik was, uh, maar ja, dat komt op omdat ik Engels uh, vroeg op een gegeven moment... Can you give another word for voor Ameest? Voor? Ameest. Ja. En ik wist dat met god niet wat meest betekent. Dus ik had ingevuld, nou, ik kan het naar no de woord voor meest hij was goed. Ja, uiteraard, want ze vroeg alleen of ik het kon. <laughs> ik wilde het niet geven. Daar heb ik wel commentaar op gehad, maar ze kon het niet fout rekenen. Nee. Nee. Nou, heel slim. Ik dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog, hè. Oké, okay, dank je wel. Tina nu aan de telefoon. Uh, volgens mij. Tina... Ja, goedenavond. Hallo. Uh, ik reageer niet op het taalprobleem, maar ik ben verpijsterd dat Casa Luna ophoudt. En ik vraag me af wat wij als luisteraars daaraan kunnen doen. Want er gebeurt van alles bij die omroepen waarvan ik denk van, hoe komen ze erbij? Uh, um, wat bijvoorbeeld? Uh, nou, al die programma's die gewijzigd worden, uh, uh, uh, hoe heet dat, de wereld draait door, moet naar één en dit is niet goed en dat is niet goed. En uh, zij bepalen wat cultuur is en wat de zenders moeten uitzenden en nu moet Casa Luna weer weg. Ik vind het echt verschrikkelijk. Yeah. En ik vraag me af wat wij als luisteraars daartegen kunnen doen. Ik heb geen idee. Er staat, er staat mij één programma bij dat ooit gered is door, uh, dat waren kijkers in dit geval, was TV. En dat is Lingo. Lingo gewoon. Lingo. Ja, maar toen was de ja. premier die was ontdaan. Ik weet niet oh, of Mark, ja. Mark Rutte v. Duist oh, Nou moet ik die misschien bellen ja. vanwege Casaluna. Maar ik vind ja. het echt verschrikkelijk. Want het is, ik, ik luister altijd. Ik vind het een verschrikkelijk goed programma. En ik mis het. En dan krijg je zondagavond is dat zondagavond. Ja, dan krijg je die Janne. Nou, dat is een geschreeuw en een gebral en een weet ik veel wat. Ja, sorry hoor, kan er niks anders van zeggen. En dan denk ik, dit moet weg. Ik vind het schandalig. Ja, nou ja, ja. ja, ik, ik, <laughs> ik, weet, ja ik, ik weet niet, ik, ja, het is ja, schandalig, weet ik niet of ik dat vind. Dat, dat, soms, ja, ja, dat is in ieder geval heel erg. Vind ik ook. Maar ja, ja als u, ja, kijk, ja, ik weet, ik weet niet of we. Ik weet niet wat we er wat aan kunnen doen. Ja, ik moet dat natuurlijk aanmoedigen. Ik zou zeggen: probeer het. Ja, maar dat... wat kunnen wij doen? Ja, ik... ik. Ik hoor dan dat op Twitter ook gezegd wordt: van nou, dat het dat verschrikkelijk is. Nou, op Twitter doe ik niet. Maar op, op internet, misschien kunnen we daar met z'n allen wat aan doen. Ja, nou ja, ik, ik vind het echt heel erg. Want ik luister altijd naar jullie en ja. ik vind het heel boeiend. Ja, misschien een. Uh... Een, een actie beginnen. Maar ik, ik, ik, heb, ik, ik twijfel een beetje, dat, want ik, ik weet niet of het veel zin heeft. Toen was het dus Balken, hè, de vorige premier. Die, ja, toen was het. Die, Balken, he, die ja. maakte zich. Ja, dus Rutte moet. Ik, als Rutte nou luistert, bel even, zou ik zeggen. Of, ja. of, ik, ik, ja. weet, ik heb wel eens gehoord dat de koningin regelmatig luistert. Ja, ja, de koningin die, die, die, die kan niet stemmen, die kan ook geen actie opzetten. En ik, ik weet eerlijk gezegd niet hoe het moet. Maar ik blijf luisteren. Misschien weet een van de luisteraars hoe het wel moet... via internet of Joost mag weten. En ik doe absoluut mee. Ja? Wat, wat, wat ben je bereid te doen met Malieveld? <lacht> nou, dat wordt een beetje al te dol. Maar... Nou, nou, waarom? Helemaal niet. Goed, als iemand het verzint, ik ga zo naar, ma naar het Malieveld. Ik ook, ik ga, niet ik, uit. ik ga een toespraak houden dan. Alsjeblieft. Ja. doe dat. En dan ga ik nog een liedje zingen ook, Wat is niet heel mooi, maar wel uh, uit het hart. Maar niet het koningslied, hè, toch? Nee, nee, nee, nee dat ken ik nog niet. Nee, nee, nee, nee dat gaan, nee, gaan we dan maken. Dan bellen wij ook wat artiesten. Oh, dat wordt leuk. Oh, laten we het ja. doen. Nee, lijkt me goed plan. Ja, ja. Als u dan een, een begint met een tekst, doe ik mee. Ik, ik heb genoeg fantasie. Ja, alleen wij kunnen niet... Oh, oh dan gaat u meeschrijven. Ja. Oh, dan absoluut. moeten we even dat telefoonnummer noteren. Alleen ja. ik, ik kan natuurlijk niet zelf een actie gaan entameren, uh, vind ik. Dat is niet nee, ziek, hè? Dat, dat moeten andere mensen ik, doen. Maar misschien kan iemand het doen ja. en ik doe mee. En ook als het niet op het Maliveld is, dan kom ik toch spreken. Dat Absolute. lijkt me wel leuk. Ja, Heel en dan kijk. is er een liedje. Ja, nee, ik zie het wel zitten. Um, en of het helpt, ja. Nou, het zou wel helemaal mooi zijn. Nee, ja, goed, we moeten het niet opgeven. Dus uh, ik, uh, ja, ik hoop dat dit opgepikt wordt. Maar van wie wordt het, wat dat geantameerd dat het opgezegd moet worden? Wie dat bedacht wat, heeft? Waar komt dat vandaan? Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. De, de, de zender uh, gaat veranderen. Helemaal Radio 1 wordt anders. Uh, en alle zenders gaan veranderen. En al die omroepen die moeten met elkaar dan de zendheid een beetje gaan, opnieuw gaan, gaan uh, schikken. En de zendtijd wordt verdeeld en dan... iemand krijgt daar wat tijd erbij en dan gaat daar wat tijd af. En dan krijg je op die zender dat er weer bij. En op die, dat zijn hele ingewikkelde puzzels. Dat komt en... van bovenaf. Ja, beslissingen worden altijd bovenaf. Maar wie boven... is bovenaf? Ja, dat zijn de managers en zo. en de Maar dat is ook een ingewikkelde puzzel die ze moeten maken. Hoor. Ik, ik, ik, ik zelf ben niet heel boos of zo erom. Maar ik vind het wel heel erg. Ik vind het wel heel jammer. Uh, ik vind het belachelijk wat ze ja. allemaal doen. Maar ja, en Misschien moet ik, al zeggen, moet ik niet zeggen dat ik niet boos ben. Maar ik, ik vind, vind het wel heel erg, maar. Ja, het is, is wel iets. Dat, t, zo gaat dat wel. Maar ja, dat ja, mag ik eigenlijk niet ja, zeggen. Wel, wij, het, het, het, het, het, het, het K-volk. En dan, dan bedoel ik het Krootjesvolk. Ja. Mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Nou, nee, we zeggen allemaal dingen die we niet mogen zeggen vandaag. Nee, laten we. Laten het kennelijk allemaal over ons heen gaan. En dan denk ik van. Ja, we moeten wat doen. Maar ja, goed, ik, ik, ik ben niet zo goed op internet, op die computer. Maar degene die iets verzint op internet, ik doe mee. Ja, nou, dat, dat is hartstikke leuk om te horen. En ik doe ook mee. En ik, uh, ja, ik hoop dat iedereen mee doet. We gaan, we gaan allemaal meedoen. Maar, want, uh, ja, dat kan ik niet, want ik, ja, uh, ja het, is, het is tien jaar, hè. Het, had, het had zo mooi, het, dit had nog heel lang door, Ach, door kunnen dit gaan. dit kan volgens. nog eindeloos doorgaan. Ja, ja dat vind ik ook. De, de, de spreker vanaf twaalf uur, dat, dat is ook altijd boeiend. En, en daar kan je op reageren. En de mensen die... Er zitten zo ontzettend veel stomme programma's op die radio en op de televisie. En dan doen ze dit weg. Het, het is echt te gek voor woorden. Ja. Ja, ik ga me toch steeds kwaaier maken nu je dit allemaal zegt. Ja, dat doe ik ook. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, het is ja. ook te gek voor woorden, babbel. Ja, nou... Ik moet ook helemaal niet zo begripvol zijn, al die mensen. Nee, het is, nee maar het is echt... Nee, maar goed, dat, dat hebben we nu een paar keer gezegd, maar het is, ik vind het ook echt uh, heel erg. Het is ook mooi werk ja, trouwens. Speelt ook nog mee. kunnen kunnen u en ik er niks van doen, maar... Ja, je, weet, je, moet, je moet klein beginnen, hè. Als mensen zich erbij aansluiten... Ja, dan, uh, ja. Maar goed. Als ik dat hoor, dan denk ik dat een heleboel het er niet mee eens zijn... En, en laten we ons allemaal verenigen... en degene die inderdaad goed is op die computer en met internet... Eh, nou, dan wil ik het graag horen. Ik bedoel, ik heb een computer, maar ik ben niet goed op internet... en de hele reute met deut. Nee, maar, maar ik doe zo mee. Maar wij gaan samen een lied maken dan. Dat, dat wij we, gaan samen een lied maken. Dat hebben we nu afgesproken. Dat lijkt, me, dat lijkt me nog leuk. Okay. Uh, lijkt me we goed, gaan, ik hoop dat we uw nummer hebben... Tina? Uh, vast trouw. Oh, even, wil je even blijven hangen aan de telefoon? Ja. Dan gaan we dan, uh, als er actie komt, dan bellen we je. Dan kom je in, de, okay. in, in het bestuur, van de, of in het actiecomité, goed? Oh, oh, dat lijkt me nog veel leuker. Ja, ja nee. Het, het is niet nog leuker. Het liedje schrijven is nog leuker. Ja, ja, ja, absoluut. Hé, hey, dankjewel, hè. En Bedank, okay. bedankt voor dit goed. hart onder de riem. Oké, okay. bedankt. Prettige avond nog. Hetzelfde. Dankjewel. Uh, er staat nu dat we een plaatje gaan draaien, dus uh, dan doen we dat braaf. Hè? En dit is Vanessa de Mata, met uh, iets dat zij maar even moet uitspreken. <middels>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 Com parte, poupando-me de um pouco de sonho. Depois desse desengane. E aquela atenção que antes eu ganhava. Se repartiu a meio, mulher parada. Ligata em outra história, hipnotizada. Trokou o nosso caso, que tava no tom. Eu vivia ela no jogo, ela me esperde. Ik werd fogo ela não je was niet meer. com outra ela achava bom Ik werd je afhankelijk, maar je was niet meer. Ik werd je afhankelijk, maar je was niet meer. Ik werd de afhankelijk, maar je was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 Para uma novela Outra história já diz outra Stripsteen. Nou, mooie Portugese muziek was dat met een titel... Uh, nou, daar ga ik me toch echt niet aan wagen. Maar uh, ja, wij zijn bezig met Casa Luna. We hebben het over taalbarrières, bizarre situaties, mooie misverstanden... of vakantieliefdes zonder woorden. Allerlei gevolgen van uh, het feit dat je de taal van die ander niet zo goed spreekt... kan tot hele aparte situaties leiden. 0800 1121 is het telefoonnummer. Casa Luna, het ncrv .nl is het mailadres en hekje uh, Luna voor de Twitteraars. Er, er wordt nu op Twitter ook uh, opgeroepen om actie te gaan voeren. Misschien moet ik daar, misschien moet ik daar toch... Maar ik, denk, ik denk altijd van, zou dat nou zin hebben? Maar misschien heeft het gewoon zin als iedereen meedoet. Dan, heeft het, dan, dan houden we het gewoon tegen. Laten we dat gewoon besluiten met z'n allen. Want er, is nu, uh, ja, er, zijn, er zijn verschillende mensen die hebben zich hebben aangemeld voor het actiecomité. Dus uh, nou, misschien moeten we dat toch doen. Ja, waarom zou het ook niet werken eigenlijk? Um, dus... Uh, Kijk maar even op Twitter als u een computer heeft of op... Uh, nou, wie heeft er eigenlijk geen, iedereen heeft een computer tegenwoordig, maar ik weet niet of je twittert. Maar in ieder geval, uh, die actie is misschien toch niet zo'n slecht idee. Goed, aan de telefoon, Joop. Ja, goeie avond. Hallo. Als het gaat over, mis, uh, over communicatie... Ja. Kijk, als mensen niet goed weten waar ze aan toe zijn... bijvoorbeeld een vertraging bij de NS... Ja. Ja, dan, dan worden ze kwaad. Ja. Ja, dat is en, geen uh, taalprobleem over het algemeen natuurlijk... maar wel een communicatieprobleem inderdaad. Ja, want kijk, als er wordt omgeroepen waardoor het komt... een ongeluk op het spoor of zo... dan, dan pikken de mensen het meestal wel. Of ik bedoel, dan gaan ze er goed mee om. Nou, en die, die moeite heb ik nou ook een beetje. Jullie konden iets aan, van nou, uh, ja, we moeten ermee stoppen. En heel de achtergrond uh, is onduidelijk... Kijk, die, die, vrouw, die mevrouw voor mij, die vroeg ernaar... en ik vond dat je vrij nonchalant reageerde... van ja, die baas of zo. Uh, de netcoördinator, die, die beslist maar wat. Nou, dat, dat vind ik zo belangrijk bij communicatie. Ik wil graag precies weten hoe het zit. Stel voor dat er drie mannen over hebben vergaderd... en uh, nou ja, ze besluiten maar wat. Uh, ik heb begrepen dat er 200.000 luisteraars zijn... En dat zijn vaste luisteraars. Uh, trouw. Ik bedoel, uh, wat gebeurt daar? Uh, hoe zit het in elkaar? Ja, nou ja, ik heb het net een beetje geprobeerd uit te leggen, maar ik ben er natuurlijk ook niet bij geweest. Hè? Dus ik weet ook niet precies hoe, dat, uh, hoe, hoe die gesprekken oh, allemaal verlopen. Wil je zijn. dat zelf niet weten? Nou ja, kijk, de kern van het probleem ken ik. Dus wat, wat ik net vertelde, dat, dat is de kern. En het gaat erom dat die zendtijd opnieuw geschikt wordt. Dat, dat, dat die opnieuw verdeeld wordt... En dat, uh, en dat is wel vaker gebeurd in het verleden natuurlijk. En dan uh, ja, gaat de ene omhoog daar weg en de, die komt dan daar en die krijgt daar wat... Dus er wordt wat, wat, wat, wat geschoven met zendtijd. Kijk, met het oog op morgen, dat is een icoon om het zo maar even te noemen. Ja. En dat is dit programma ook. En um, er wordt al zoveel herhaald. Ik bedoel, um, dat gedoe met uh, Bram Moskowicz, dat was gisteren aan de orde... En vandaag bij Dit is de Dag en dan ook nog bij Paul Witteman, dat is dan wel gehaarding ook. Maar um, dat is allemaal hetzelfde en hier krijg je luisteraars op een rustig moment aan het woord. En dan krijg je vernieuwing. En ik denk ook dat het zo'n vast patroon uh, is geworden waar mensen aan hun gewend zijn geraakt. Uh, verandering is een beetje lastig voor sommige mensen. Maar in ieder geval, mijn probleem met communicatie is... ik wil graag, heel graag weten hoe zoiets werkt en hoe ja. het zit. Ja, nou, nou we, ja, we, we, we misschien... kunnen wel afspreken. Kijk, Ik vind het lastig om dat nu helemaal uh, precies uit te leggen. Nogmaals, omdat ik er ook niet bij geweest ben. Maar als jij even een mailtje wil sturen naar ons... dan, dan kunnen we dat... Uh, misschien kan iemand dat even aan je uitleggen. En... Ja, ik ben waarschijnlijk voldaan, omdat het nog uh, genoeg aan de orde zal komen. Maar dat, dat vind ik belangrijk bij communicatie. Ja, nou, dat... Oké, okay, nou ik begrijp dat het een beetje op je dak komt vallen. Maar uh, nou, dan ben ik benieuwd naar de volgende. Maar, maar ik dank je wel hè voor je betrokkenheid in ieder ja. geval. Want ja, misschien klinkt klink nonchalant in die zin dat, dat ik niet heel boos ben of zo. Maar ik vind wel, nou ja, goed, dat heb ik al duizend keer gezegd, maar ik vind het wel echt heel jammer. Nou. Ik zou het ook heel erg jammer vinden als het aan zo'n manager zou liggen of zo. Hè? Die, die zit de uren te bekijken en die gaat puzzelen en dan komt hij hierop uit of zo. En trouwens, jullie, jullie zijn van of zo? Ja, wij zijn van NCV. Nou, dan, dan hebben jullie dus een aantal uren en ik denk dat jullie deze deze uren wel heel belangrijk vinden. Het lijkt mij zo raar als jullie dat zelf op gaan schuiven. Ja. Dat lijkt mij echt uh, helemaal waanzinnig. Nou, ik kan je verzekeren dat, nou ja. het, dat het aan ons niet ligt. Nee, wij vinden het heel belangrijk. Alle mensen die, ja. uh, die aan Kasseluna werken. Nee, de, de, de, de, nou, je had erbij moeten zijn vandaag. En dan laat was... jullie deze twee uren toch staan? Ja, maar... <laughs> ja, ja. Ja, hier kan ik... Dit is voor mij heel lastig om hier... Want ik ben het daar heel erg mee eens. Maar, maar ik ga er niet over zoals je zult begrijpen. Maar, maar dan de vraag is wel gerechtvaardigd. Welke uren zijn dan zo belangrijk die wel blijven staan? Dan? Ja, uh, maar wij, wij, weten, wij weten dat zelf ook nog niet precies. Hoe de, hoe de verdeling is geweest is. Nou, maak dat... daar een keer een uitzending over. Ik ben <laughs> heel benieuwd. Nou, tot uh, dan hoor ik het. Dankjewel, dan. hè, he, Joop. Goedenavond. Oké, okay, doeg. Timo. Ja, dag Klaas met Timo. Hallo. Hoi. Hé, hey, ik. Uh, ik, denk, ik denk precies hetzelfde als Joop. Hallo? Ja, hallo. Oh, ik dacht precies hetzelfde als Joop. Ik denk ook maak er een uitzending over. Dan kan die meneer of die meneer of die mevrouw misschien ook wel tegenwoordig, die dat besloten hebben, kunnen dat gewoon rustig eens een keer toelichten. Precies de voor- en nadelen die in de afweging meegenomen zijn. Maar ik heb ook zoiets van, ja, uh, je wordt gedurende de tijd word je steeds beter in je vak. Zoals bijvoorbeeld het concertgebouworkest. Ja. Dat kan je ook vervangen door gewoon muzici die net van het conservatorium afkomen. En dan klinkt het ook wel aardig. Maar ja, kwaliteit heeft ook een prijs, zeg maar. En, en dat, dat is ook een stukje stabiliteit. Als je iedere ochtend maar wakker moet worden met een nieuw systeem. Ja, je kan net zo goed in een ander land gaan wonen op een gegeven moment. Je moet toch iets van hoofd vast hebben. En nou ben ik wel een radio. Een uh, beetje dwangmatig radioluisteraar hoor. Dus ik bedoel, het hele, niet het hele leven is natuurlijk uit radio. Nee. Maar ik vind wel van, ja. Je, je moet niet zo. Uh, nu, klon, nu wordt het heel nonchalant gebracht. En het wordt natuurlijk door jou gebracht. En niet door degene die uh, het zelf besloten hebben. Maar ik zou het wel chic vinden als dat gewoon in, ook in dit programma dan wordt toegelicht door degene die het besluit genomen. En dat de luisteraars ook de kans hebben om vragen te stellen aan diegene. Want ja. Dit uurtje is toch wel een soort van uniek. Ja. Ook al ben ik het niet altijd met alles eens van Kazum, moet ik ook zeggen. Maar ja, uh, inhoudelijk vind ik het gewoon heel sterk en ook vernieuwend... en ook vaak mee meedogend, uh, compassievol naar de mensen die wat lager in de samenleving staan... En op een beschaafde manier, zonder dat dat gelijk in ruzie ontaardt. Nee, ik, ik vind het heel jammer. En als je nog een liedje wil zingen op die manifestatie op het Mali-veld, ja. dan, dan Kom je zou ook? ik je willen. Uh, ja, nou, dat kan ik wel al fietsen. Ja. Als het verder zou zijn, dan zou ik het niet doen. Maar op het Mali-veld zou ik het wel doen. Alleen ik zal me niet. Uh, ik, zal niet uh, ik zal je niet benaderen verder, maar ik zal wel luisteren natuurlijk. Hm. Maar dan zou ik zeggen van kies klein, klein kleutertje. Want daar begint het, dat moet ik de laatste tijd steeds vaker aan denken, aan het liedje. Alleen ik weet het voor de laatste regel niet. Maar het begint in ieder geval als klein klein kleutertje. Wat doe je in mijn hof? Je plukte alle bloempjes weg en maakt het veel te grof. Hm. Oh, lieve mamaatje, zeg het niet tegen papaatje. Ik zal braaf naar huis toe gaan en de bloemetjes laten staan. Hm. Hij is mooi. Timo, was jij, heb jij ook niet gebeld in die uitzending van die Minimal Music? Ja, ja. Ik heb ook gebeld naar de Fara. Ah. En ik heb ook de... de uh, uh, op een gegeven moment was... Roel die was in de uitzending, of nee, die was in de redactieruimte, maar dat was tegen sluitingstijd. want ik sta vrij laat op. En toen heb ik hem nog, uh, ik hoop dat het zijn voor maar was gekregen. En toen heb ik volgens mij een hele verwarde boodschap ingesproken. Ik denk van, nou, dat begrijpt hij volgens mij niemand. Ik wist ook niet eens of het zijn voor maar was. En was. Toen heb ik gezegd, nou, als je Roel bent, kunt u me terugbellen op dit en dit telefoonnummer. Ja. Uh, maar tot nu toe heeft hij niet te gebeld. Oh. En toen dacht ik ook van ja, ik ben maar één luisteraar. En uh, hij heeft natuurlijk ook zijn eigen hmm. dingetje, to tokootje. Dus ik denk van ik ga ook niet verder aandringen als hij er niet open voor staat. Als hij het al begrijpt wat ik ingesproken heb. <laughs> het was verwarrend, begrijp ik. ga ik het ook niet uh, aandringen. Hij, um... Mag ik jou in ieder geval bedanken. Ook voor het zingen, vond ik mooi. En, en voor het bellen. En ja, ik zit er een beetje mee dat ik nonchalant overkom, want ik voel me helemaal niet nonchalant. Maar, uh... Nee, maar je, ik, ik, ik heb het idee, als ik zo jou toon hoor... dat je je ook niet gerechtig voelt om de zendheid te misbruiken... om propaganda te maken voor je eigen doeleinden. <laughs> ja, dat heb je wel goed geformuleerd volgens mij. Ja, ja? En, uh, ja dat vind ik ook wel chique ergens... Maar ja, niet iedereen is zo ziek natuurlijk. Ja. Ik was ook niet zo ziek met het liedje. Nee, maar ik vond het wel mooi. mooi maar me ik wel denk wel wat. Van dat is zover ik kan gaan met Dank je Dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht. Da. Ik geloof niet meer dat we het nog over taalproblemen gaan hebben. Aleida aan de telefoon. Ja, als iedereen iedereen een mailtje stuurt. Ja. En, dat op, en moet je je bij de zendercoördinator afgeven. Als je aan een postadres... Geef voor mensen die geen computer hebben, kunnen die een kaartje sturen? Dat is de NCRV Postbus 2501202 HB ter attentie van Casaluna. en de, de mail: ja, mail is casaluna.ncv.nl. Nou, goed idee. Ja, ja? <laughs> gaan we doen. Kijk, maar als je dan, dan zet je bij onderwerp zet je zendencoördinator. Ja, ik weet niet of we hem. Ja, god, ik, ik zit nou voor iedereen op te nemen. Ik weet niet of we hem de schuld hiervan moeten geven. Dat, dat denk ik eigenlijk niet. Maar uh, het, ja, het is wel de man die, dan, uh, die dat dan zou moeten krijgen. Uh, aan wie we het zouden moeten aanbieden. Dat denk ik wel. Ja. En dan, oh. dan nodig ik hem volgende week uit bij jou in de studio. <laughs> en dan niet, niet twee, maar vier uur. <laughs> dat kan niet goed uitleggen. Ik dank je wel voor deze tip, Alain. En okay. ook, ook mailen dan. Hè. Doeg! Hé, hey, ja, doei. Doei. Doeg. Doei. Doe, Helene? Ja, hallo. Ik hoor net ook dat mijn grote schrik dat Casaluna verdwijnt. <laughs> nou, ik vind het echt heel verschrikkelijk. Maar dat vind ik met meerdere dingen, want ze zijn ook met RKK bezig. Dat ook de eucharistie van de televisie gaan. En dan denk ik, Nederlanders, kom eens een opspraak. Doe daar eens wat tegen. Zit dat niet allemaal passief af te wachten. Maar doe nou eens wat. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Dat zou ik alleen even zeggen. En dan, uh, ik heb uh, ja, een taalbarrière, eigenlijk meer een dialectbarrière. Wij stonden in Zuid-Limburg. Ja. En ik ben zelf een achterhoeker. En wij stonden daar in een winkel. En ik had uh, een hele zak met pruimen gekocht. stonden bij de kassa. En een meisje dat kijkt, en dat kijkt nog eens. En ze dus schreeuwde ze op een gegeven moment naar, naar een andere cashier. "Joh, wat kost die zak met drie geloten? Ik denk, wat zegt dat mensen in vredesnaam? En uh, ik keek haar eens aan. En toen zegt ze, ja, ja, ik bedoel, die pruimen. Ik zei, nou kun je niet verzoenlijk ABN? En toen keek ze me ook nog een beetje kwaad aan. Ik denk, ja, potverdorie, als jij achter een kassa zit... dan verwacht ik toch wel van jou dat jij toch een heel klein beetje ABN kent. Ja, ah, maar ze ja. sprak tegen haar collega, hè? Ja, wel tegen haar collega, maar het klonk wel geen Yo, <laughs> ja, ja. Nou, is toch... <laughs> Wat kost die zak met Riesgelot? Ik dacht, nou, dat vergeet je dus ook nooit meer. Maar je hebt wel een mooi woord bijgeleerd. En het klinkt, ik vind het wel mooi, het klinkt wel goed, toch, dat woord? Ja, het is ook echt dialect, hoor. Het is maar fris dialect, heb ik begrepen. Het wordt ook niet overal gezegd. Maar ja, dan moet ik er van de andere kant ook bij zeggen... ik ben een verwoed L1-kijkster. Ik kijk heel veel L1 op televisie. Ja, en dan leer je ook wel een heleboel van het Limburgs. Maar ja, dit kwam me toch zo vreemd. Maar, maar je woont in de Achterhoek? Ja, ik woon in Lichtenvoorde. En, en je in... kijkt L1? Ja. Dat is L1. de Limburg, Limburgse ja. center. Waar, waarom kijk je dan L1 zo graag? Um, omdat L1 nog wel eens nieuws heeft. Um, bijvoorbeeld uit... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uit de kerk. Uh, een klooster wat gaat sluiten. Een kerk die gaat. Uh, nou, dat zie je dus normaal gesproken niet op het nieuws. Vandaag is bijvoorbeeld Montia Muskens begraven. Nou, je ziet er niks van op televisie. Het is Bram Moskowitz. Bram Moskowitz. En dan denk ik, nou, daar is ook een kotsmisselijk van. Kom eens met wat anders. Uh, de kwestie in Meersen met Jode Jong. Nou, dat boeit mij. Maar daar zie je op de landelijke tv eigenlijk heel weinig over... He, en Nou, dat trekt mij dan gewoon. Dus dat heeft L1 dan weer. Ik dank je wel ja. voor het bellen. Ja, en als er actie komt, nou, ik doe absoluut mee. Nou, dat mooi. Ik ook maar zeggen dan. <lacht> okay, al die dan. luisteraars die gemobiliseerd worden vanavond. Dus. Dat is mooi. Ja, en, en dan de VPRO terug. Nee, hè. Kun je het nog ergens bedenken. Sorry, maar <lacht> ik erg me al dood aan die Janne op zondagavond. He, en dan moet je nog zoiets krijgen, want zoiets zal het heus wel weer worden. Het is niet van de VPRO, hoor ik net... Nee, dat is van... Point, of wat is dat voor po omroep? Point, Point, Point. Ja, ja point, point, weet ik wat het is. Maar het is allemaal flauwkul. Maar en... nou, ja, goed, en... ja. Ja, we weten het niet, hè? Niet, niet te snel over de VPRO oordelen, want dat kan natuurlijk ook mooi worden. Ja, het zou kunnen, ja. En ik hoop het dan ook, maar. Bedankt okay. voor, ja. voor het bellen. Ja. Oké, okay, doeg. Ja. Uh, Heleen. Nee, die hadden we net. Nee, even kijken. Uh, Willy. Nee, bij Willy, sorry. Ja, <laughs> <laughs> ik ben ik de kluts een beetje kwijt. Willy. Er. Ja, je raakt een beetje je kluts kwijt, maakt niet uit. Goed, ik ben georganiseerd met de radio, punt uit, ja? Ja, heb je hem aan, toevallig? Ja. Mag die even uit? Ja, ik heb... want, want ik hoor een echo. Ja. Dan heb je een klein moment? Ja, zeker. Dat praat ik even vol. Als ik straks op het Malieveld moet praten, moet ik het hier ook kunnen. Ik, zal ik even kijken, want er, is, er heeft ook iemand het over een petitie op Twitter. Ja, ik ken dat wel. Nee, je hebt nog steeds een echo. Nou ja, goed. Ja, nog steeds, wacht. Ik, ik ga van... Even... Nou, ego weg? Nee, niet echt. Nou ja, dan nemen we hem maar voor lief. Oké, okay. ik heb hem even weggegooid, dat ding. Oh, nee. Goed. Je bent geëngageerd met de radio. Je luistert. Ja, geëngageerd met de radio. En die feste optie. Ik, um, um, um, um. ik ga nog. Wacht even. Heb je zelf ook last van de. Willie, het duurt even voordat we zijn verhaal te horen krijgen... maar dat maakt het misschien wel extra spannend. Zal ik eens even kijken of er nog mail binnen is gekomen. Ja, nu al gel. Oeh, er is heel veel mail binnengekomen. Allemaal, uh... oh jeetje. Nee, Allemaal en, aardige is, is, mensen. Nu nog echo? Nee, nu gaat het goed. Ja, oké. Okay. Nou, uh, bij deze... Uh, ja, ik, ik ben de commissie geweest van de VPRO, klaar, punt 1. En uh, de verandering is nooit goed... Even geweest. No, is er geen enkele verandering aan ja, en ooit is Casaluna ook begonnen natuurlijk. Ja, klopt, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik ken heel veel programma's, ja, in het verleden. En er zijn um, um, uh, uitzendingen die zijn gestopt. Door omstandigheden dat iemand anders uh, meer tijd kreeg op, op de radio, weet je wel. Ja. Nou, dat is, dat is oh, ja... Ik uh, bedoel, uh, de VPRO had een, een, een, een match uh, op zondag. Ja. Misschien kun uh, je uh, eens tien jaar terug. Ik praat over tien jaar terug. Maar mag ik heel even, want er zijn best wel veel bellers, uh, Willy. Dus ik wil graag even weten wat je punt is, wat je graag wilt vertellen. Want uh, we moeten het een beetje kort houden. Oké. Okay. Kan dat? Ik ben kort, ja, zeker. Alles blijft, gewoon klaar. Ja. Alles moet blijven, alles blijft. Maar... maar de... geen, geen, geen verandering, klaar. Dus jij wilt dat het zo blijft als het nu is? Dat is goed. Ook, ja, ja casalona moet blijven. Uh, maakt niet uit, whatever. We moeten gewoon blijven. <laughs> dat is gewoon sy het systeem. Oké, okay. nou, dankjewel. Dat is de, kort maar krachtig. Dankjewel, hè? Ja. Goeienacht. Dank je. Fijne nacht. Dankjewel. je wel. Hoi. Dag. Hoi. Dag. Hoi. Ellen. Goedenacht Glaas. Hallo. Ik zet de radio aan en ik schrik me werkelijk Een klaplazeren. Dus ik denk, hè? Alweer iets wat mooi is en wat goed gericht naar mensen is... wat een goed stukje journalistiek is. Uh, ik snap dat jij gewoon zelf ook verlegen mee wordt... en niet goed weet wat je moet zeggen. Ik vind het... Ik vind het van... Um respectloosheid naar de luisteraar toe. Dat men zo'n programma zomaar afschaft. Er zijn vele mensen waaronder ik die slaapproblemen hebben. En er is werkelijk niks zinnig s'nachts op de radio aan. En ik richt me beide op jou. En altijd op vrijdag s'nachts met uh, uh, nachtzuster. Hoe heet ze ook alweer? is ook fantastisch. Dan, dan sta je heel dicht bij de mensen. De journalistiek is zo achteruit gegaan. Het is helemaal geamerikaniseerd. Het is allemaal uh, uiterlijkheden en wat mensen voelen en denken en beleven. Dat is, dat gaat als een roes voorbij. Iedere hype rennen ze achteraan. Televisie kijk ik al zelden meer. Dat uh, ja, net de Engelse zenders kijken er nog eens naar en zo. En sommige praapprogramma's. Maar als je op de radio kijkt, er is s'nachts niks. Alleen als, als, als, als keiharde jengelmuziek. muziek. Nou, klassieke muziek luister ik dan wel eens naar, maar hier zijn zoveel mensen die lief en leed kunnen delen met jullie. En ik vind het werkelijk, uh, ik weet niet wat er voor in de plaats gaat komen, maar dit is ontvangbaar. En dit is ook het enige programma waar mensen naartoe kunnen bellen, waar je kunt overleggen, waar je het over dingen kunt hebben. Wat er werkelijk in de maatschappij leeft, dat is nergens. Televisie wordt je mee volgepropt. Als je op internet opent, dan word je ook volgepropt met allemaal negatief nieuws. En hier heb je gewoon alledaagse dingen die mensen beleven. Ik vind het een asociale zooi worden. Ellen, ik dank je wel. Sorry dat ik je zo kort moet houden, maar er zijn nog twee bellers... die ik graag aan het woord wil laten. Heeft niks. Succes. Dank je wel, hè. Dankjewel. Mooi dat je ik gebeld bent. Ik hoop dat het gelukkig blijft. Dank ja, je. Het is grappig, wij zaten vanavond te denken... van zullen we het gewoon over ons eigen programma hebben... maar dat dachten wij, Nou, dat gaan we niet doen, want dat is misschien een beetje gek. En, uh, maar dat is toch gebeurd. Uiteindelijk dat luisteraar heeft het bepaald. Want daarover wordt nu gebeld. Uh, Marleen aan de telefoon. Dag, ik heb vandaag uh, tijdschrift Broadcast uh, gekocht. En daar staat uh, van George Vreulich in. Van vlug naar voren over de uh, uh, zenders. Ik lees een heel klein stukje voor. Ja. Ook grappig om te zien hoe de organisaties in elkaar schuiven. Je zou denken dat als twee partijen en dan één directeur komt. Maar bij de NCV en KRO krijgen ze in een nieuwe situatie drie directeuren. Waar zouden bezuiniging, bezuinigingen precies zitten? Een trapje lager vrees ik? Of gaan die drie het voor één directeur schuis doen? <laughs> nou, het is een hele bladzijde ja. <coughs> erover. En dan heb ik, nou ja, de, ik vind het eigenlijk mos het naar de maaltijd of het taal hè. Ik had uh, een vriend, die uh, kwam net uit Engeland. Die was hevig Nederlands aan het leren. En hij was een computerspelletje aan het doen. En uh, toen klapte hij op zijn hoofd. Toen dus zei hij, oh, nou heb ik mezelf doodgescheten. in plaats van geschoten. Eh? Dus, en hij had het, uh, dat hij ooit hekken in zijn hoofd heeft gehad. Dat waren dan hechtingen. Maar ik was een klein kind. Uh, mijn moeder draaide van... Uh, Marlene, je uh, moet even heel kort, want ik heb. Ja, nog... ja, ja, ja. Maar het uh, is. Als je begrijpt, hè, juriditie. Maar ik uh, riep steeds: uh, Joris Piepmuis als kind. <laughs> da daar <laughs> leek het op. Ja. Allemaal verwarring door taal. Hé, hey, dankjewel voor het bellen. Ja, ja, ja, ja. En. Oh, ga niet weg, ga niet. Weg. Ja, ga niet weg. <laughs> ik hoop het ook. Ik bind je vast, ik bind je vast. Nou. <laughs> ja. Dankjewel, hè? Goedenacht. Ja. Tot slot, Nemo, heel kort hebben we nog. Goeie nacht. Ja. Lieve Casa, lieve Luna, jij had bijzondere krachten. Jij wist altijd verlichten onze donkere nachten. Hm. En ik wil nog graag bijzeggen, ik spreek niet perfect Nederlands, maar Casa Luna heb me geleerd om goed te luisteren en goed te begrijpen, mensen. Dank je wel, Nemo. Ook succes. Ik, ik ben niet... Uh, uh, hoe moet ik zeggen? Ik kan nooit mee... Uh, met besluit dat jullie stoppen. Dank je wel. En ik ben overtuigd dat jullie blijven. Oh, nou, dat is helemaal dat is goed nieuws. Hé, hey, maar ik, ik moet verder, want ik moet, het programma succes, zit erop. Succes, Dank je wel, hè. Dank je wel, dank je wel. Ja, dat is wel... Het wel bijzonder. Er zijn heel veel mailtjes nog binnengekomen en tweets. En, uh, het is echt, uh, ik vind het echt heel bijzonder dat mensen zo reageren. Dus dank u wel allemaal daarvoor. Um, ik ga vertellen dat uh, Helco Spann hier morgen is. Dan praat hij met filosoof en theatermaker Bo King. Uh, donderdag begint de manifestatie My Friend, My Enemy, My Society. En dat gaat over vriendschap. Goed. Nou, dat was een aparte uitzending. Een bijzondere uitzending van Casa Luna. Het begon... Over vertalen en uh, het eindigt over Kazaloen eigenlijk. Zometeen uh, komt hier nog steeds wakker van WNL. Ik uh, wens u een goede nacht. En uh, uh, nou ja, ik ben er uh, maandag weer morgen, dus helco. En, uh, en zometeen WNL met nog steeds wakker. Een goede nacht. Ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. is jij. NCRV